Is er meer tussen hemel en aarde? Misschien wel. Wie kent niet het gevoel dat hij van achteren bekeken wordt? Sommige mensen zeggen dan dat je gewoon spoken ziet. En sommigen dat je er hoog nodig even tussenuit moet. Want dat geldt zeker voor Toos en Mees. In citroentje met suiker. Hé, oh, ja. viva Spanja. Oude trotse romantiek. viva Spanja. Zeg. Ispania. Heb jij mijn zwembroek uh, gezien? Die groen met paarsen met die pelikanen. Daar er zaten er een gaten in. Die gebruik ik als poetslap. Maar nee, ik bedoel die andere. Oh, die kleine rode spido Die je alleen met een vergrootglas kon zien. Nee, nee, nee. Nee, geen idee wat die is gebleven. Hou <laughs> meesie van me. We kopen wel een nieuwe zwembroek voor je. Als we in Tormelinde zijn, heb jij de paspoorten? Hier. In de bodysaver. Ah. Met alle andere papieren. Ik heb hem om de nek, dus daar blijft iedereen mooi vanaf. Zet die tampastakken niet in de hangbagage hoor. Oh nee? Nee, dan denken ze dat je een terrorist met een kneedboom bent. Oh. En dat flesje water mag volgens mij ook niet iets uh, met stikstof geloven. In wat voor wereld leven wij? Ach schat, gooi me in mijn pet. We gaan voor het eerst in zeven jaar een weekje weg naar mij de zonvloed. Weet je dat ik daar vanaf van gedroomd heb? De hele kip stond blank. Ach. En je vader me volhouden dat het dus in elk geval niet door hem kwam. Toen ik wakker werd, zaten mijn schouders gewoon naast mijn oren. Wil je dat wel geloven? Daar hebben we het nou lang genoeg over gehad. We gaan een week hier weg en pa heeft de kip daarmee uit. Heb je de tickets? Je denkt toch niet dat ik lekker aan het zwembad Pina Colarus uit mijn schoen ga liggen drinken... als ik weet dat die oude gek hier ik weet niet wat staat te doen? Meis... Pa heeft die kroeg dertig jaar gerund voordat wij hem overnamen. Ik denk dat hij er nog wel een weekje extra voor kan zorgen dat de kip niet over de kop gaat. Kip over de kop? Of kip zonder kop? Daar heb ik nog wel een theorietje over. Zo, hij jij daar nog wel een theorietje over? Ha, ha, ha, ha. Dat mag je met een haar fijn uit de doeken doen, schat. Als we onder een parasol op een wit strand liggen met uitzicht over de Mediterranee. En geen seconde eerder. Oh. Heb je de reiswekker ingepakt? Oh. Die vakantie is duur betaald en ik wil elke minuut de zon meepakken. Eh, uh, in de handbagage. Paspoorten, tickets. Heb je de pakken koffie ingepakt? Heh, voor een lekker Nederlands bakkie aan de Costa del Sol? Voor de punten. Oh. Ik heb bijna genoeg voor vier van die nieuwe kopjes. Als jij nou even op die koffer gaat zitten, dan rits ik hem dicht. Wat heb je in die koffer zitten? Het ego van je vader soms. Nee, hou je er nou over op? lekker ontspannen en die weg. Pa doet de kip en die koffer gaat dicht of ik heet geen toos goedkoop. Nou ja, nooit je zegt. Ik voel de spanning. In één keer wegvloeien. Ja, tante Ali, de wijven, ze zijn op weg. En er wordt eindelijk alles in de kit hier, zoals het hoort te zijn. Ja, die goede ja. oude tijd bedoel je zeker. Dat zeg hein? ik. Vroeger was alles beter. Ja, zo is ja, het ook. Nou, nou, ja. Maar laat het nou maar aan mij over hoe je een kroeg moet runnen. Ouderwetse gezelligheid, vrienden. Ja. Doen het de mensen nog wat kon schelen. Natuurlijk doen Toos en Mees het best aardig, maar ja. daar niet van. Maar ja, daar zou je mij verder niet over horen. Maar ja, dingen zijn veranderd. Ja, wat, wat, wat, wat ben je dan van plan? Ja, pa, schenk je mij bijvoorbeeld nog eens wat in. Ik sta al een kwartier ouderwets droog. Om te beginnen doen we gewoon weer bier en pinda's, zoals oh. het hoort. Oh. Heb je gezien wat Toos in die potten gestopt heeft? Wasabi-nootjes brand je de bek uit. En waarom moeten wij jappenvoer vreten in de oorlog ja, toen waren we... bla bla, bla, bla. Ja, ja, ja, ja, ja. Want het is mijn generatie die voor de wederopbouw heeft gezorgd. En dat zal ik voor de kip ook gaan doen deze week. Oh, Akki heeft in zijn eentje heel Europa bevrijd. Dat hoor je zelf, hè? Ja, maar intussen zie ik dus nog wel steeds de bodem van mijn glas. Nou, niet zo zeuren, jongen. Alles op de tijd. Nou, een kwaal vertegenwoordig. En maar jakkeren, en maar draven. En dan vinden ze het nog gek dat ze niet oud worden. Hé, Leo. Hé, Leo. Zijn ze er klaar voor? Nou, van en meest weet ik het niet, maar Akkie in elk geval wel. Breng jij ze naar Schiphol? Ja, dat ruik ik toch. Ballen uit de chup. Zoals mijn Annie ze nog maakt. Heb meelij. Eén biertje maar. Kijk eens, jongen. Van het huis. Ah, dank Zeg, pa. Denk je een beetje aan mijn omzet? Ik ben nog niet weg, of je staat de drank gratis uit te deel. Ah, jongen, maak je niet dik. Dan is de mode. Waar ik aanschouw, jongen? Als de kip naam, naar een wow, naar de zon... Die man toch. Hey, hier, pak die koffers aan. Heb je alles? Tels, paspoort, tickets? Oh weet ja, je? mees heb alles in zijn body saver. Om zijn nek. Dus daar bleef iedereen mooi vanaf. Ja, we blijven er heel ontspannen onder. het Zullen we? Ik sta dubbel geparkeerd. Meid en Toos, ik ben stinkend jaloers. Ah. Spanje, dat is zo'n fantastisch land. Zeg, zeg, als je er langs komt, moet je de gutte doen aan Piet en Ans. Oh. Die hebben daar een eetentje. Uh. Ans en Pietje, gewoon een Hollandse pot. Niks, geen paar van of andere ellende. Kom op, we gaan. Heb je dat adres? Uh, nou, nee. Uh, ja, dat is, heet gewoon ons en putje. Ans en Ik ken die missen. Okay. Dus, pa, op donderdag komt de leverancier. Elke vrijdag doen we de boeken. En het kan zijn dat die man van de gemeente langkomt. komt. Laat het nou maar aan mij over, jongen. Geen zorgen voor de dag van morgen. Ik sta dubbel geparkeerd. Zet de koffers maar vast in de auto. Ik waarschuw je. Als die man van de gemeente komt, zeg je gewoon dat wij er volgende week weer zijn en verder niks. Oké, okay, goed. En wat is die stank? Ballen uit de su. En ik weet heus wel hoe ik met de gemeente moet praten. Pa, ik waarschuw jou. Ik zal ontstemd wezen als ik de kip anders aantref dan ik verwacht. Begrijpen wij elkaar? Ach, jongen, je ziet spoken. Spoken? Ja, spoken. Had de kip er maar aan mij over, dan zal ik je nog een keer laten zien hoe het wel moet. Oh, waarom? Waarom nou toch? Dan zak je toch de boksen vanaf. Alles is eergelijker. Kunnen we daar nu eindelijk weg? Dus ik zie spoken, hè? Leo, heb jij even... Ik dacht dat je het nooit zou vragen. Kom, we gaan. Uh, nog één klein dingetje. Nou, nou, en de moeder van Dikke Jan dus, ja. hè? De, de zus van Blonde Ellie, die hier vroeger nog in de Douwstraat heeft gewoond. Oh, ja, die? Wie? die organiseert oh. elke donderdag Hollandse avondjes. Nee. Ja, dat je in elk geval niet tussen de spinjolen ziet, ja, daar in Tormelinos. Ja. Nou, ik zal het onthouden, hoor, Tante Ali. Kjus, ben je er klaar voor? Dus uh, Leo, jij zegt het wel tegen de anderen. Komt voor de bakken mees. Tot dan, hier, laat me We gaan naar Schiphol. Nou, nou. Soms, oh, heel aardig. Ik, oh, ik ga je missen hoor. Ja, ja. Tot volgende week Dag, dan. Zo, en nou wij. Attentie alsjeblieft. Een vluchten. H.V. 6143 naar Alicante aan boord via gate D51, herhaling... Hem mee, stop die telefoon nou weg. Dan gaan we eerst langs de taxfree. We hebben nog wel even. Manny, ik regen ook ja. ja, ja, dat weet ik wel. Houd in elk geval goed in de gaten. die oh, is ook lekker. Tante Ali ook. <laughs> Mooi zo. Laat maar flink spoken. vind ik Ja, voor de tiende keer. Dan verscheur ik je bonk de bom van iedereen die meedoet. Kijk hoe lang die oude gek het uit Oh, kijk dan, dat is toch geen geld? Ze geven het praktisch weg. Nee, nee, nee, dat was toos. Die heeft zoveel flessen parfum geslagen dat je een delirium krijgt als je ernaast staat. Dus doe wat je doet. Hè. De sleutel van het huis ligt onder de trap. Meis, heb je even 200 euro? Ja, dat is inderdaad geen geld. 4, 3, naar. Oh opeens, mensen moeten gaan. Ja. Tot een molino's, dan komen we aan. Ja. Doe ja. mij nog maar een biertje pa. Ja, natuurlijk, Mani. En eh, geef de ander ook wat. Nou, nou kijk nee, nee, nee, nee, nee, nee, Mani. Dit is mijn rondje. Loop dat nou niet in de gaten, dat we elkaar ineens zoveel rondjes geven. Zometeen even akker je door dat we met een weekie pesten. Wel, nee. Als iedereen zijn kop houdt... dan verscheurt mees onze bonnen. En is er niks aan dan doordrinken, Aldi. De volgende ronde is voor mij, mensen. Ja, oh, lekker. Ja, zie je wel. Ouderwetse oh. gezelligheid. Doen oh. de mensen nog een malle moer om elkaar gaven, ja. Dat krijg je als je een goede ouderwetse kastelein achter de bar zet. Ja, in mijn café drinkt niemand alleen. Hé. Hey. Is dat nou? Ik zou te zweren dat... is, uh, is er iets, pa? Nee, nee, niks. Alleen, mijn balletje gehakt ligt daar in keurige plakjes op het schoteltje. Nou, lekker toch? Ja, dat wel, maar ik heb het niet gedaan. Ik haal hem <laughs> net uit de schuur. En ik zie ook nergens een mes. Nou, ik ben hem kwijt. Zal ik even helpen zoeken? Nee, nee, het zal wel niks. Ah! De, daar. De, de kastjes van het kabinet. Nou ja, ze staan allemaal open. Waarom heb je dat gedaan, pa? Dat, dat, dat heb ik helemaal niet gedaan. Die, die, die zaten gewoon op slot. Wat gebeurt hier? Het is er aan de hand, Ak? Pa ziet ze vliegen. Oh, nou, dat zal de leeftijd wel wezen. Het is een hele verantwoordelijkheid, hoor. Om je oude beroep weer op te pakken, na al die tijd. Mensen gaan niet voor niks met pensioen, Ak. Nee. Hm? Eens een kastelein, altijd een kastelein. Dat zit hier in het bloed. hè? Dat zit in je genen, begrijp je wel. Zo! No! No. Bij de meeste kastelijns vallen de bierglazen niet met rijen tegelijk op de grond. <lacht> zeg, ho, ho, hoorden jullie dat nou ook? Wat? Nee, wat? Hey, wat hoor je dan? Nou, waar heb je dan, nou. heb je dan nou. over? Ah! Huh? Zo, zeg pa, moet dat oude witse gastvrijheid voorstellen? Dat je klanten begroet met een hamer? Sorry jongen. Ik ben een beetje zenuwachtig vandaag. Wat zal het wezen? Eh, nou, doe mij maar een beetje. Ik heb de hele middag pasfoto's staan maken van een kind van vier. Oh. Die moeder dacht dat het een engeltje was. Terwijl die op de foto echt leek op het spook van de opera. Bij jou in de studio ook. Gebeurt er niet alleen in de kip. Wat? Nee, nee, nee. nee. oh, oh. oh. oh. oh daar, da. Onder de trap. Wat nou weer? Spinnen, spinnesukken. Ligt geen vond zo groot als meloenen. Nou, ik, ik ga wel even kijken. Jongen, maar niet voorzichtig, alsjeblieft. Hè. Ja, ja, ja. Café de Kip met acupaltrenier. Hé, hey, meisje, hoe is het, jongen? Eh, nee, nee, hier is alles prima. Ik zal Oude handje. Ouderwetse gezelligheid met de klok slaat. Hé, eh? wat zeg je me nou? Nou, zeg, dat is ook wat moois. Hé, hey, Tante Ali. Nou, mees, ik ga hangen, jongen. Hou me op de hoogte, aan u. Was dat uh, Toos en Mees? Ja, Mees. Nou, pa, ik heb in alle hoeken en gaten gekeken, maar er is geen spin te zien onder de trap. Oh, wat nou weer? Nou, nu zijn het spinnen, hè, dat is bovenop die twee doodshoofden, de stemmen die die hoort en die bewegende bezemsteel. Daar zou je het hebben. Nou, je wilt toch niet zeggen dat jullie niet hebben gezien dat mijn schilderij net van de muur is gevallen, hè? Dat jankende jongetje, ja, die is definitief te de pletten geslagen. Wat doe je nou toch zenuwachtig, Ak? Weet je waarom, Ali? Ja. Weet je waarom? Ja. Omdat er hier rare dingen gebeuren sinds Mees weg is. Oh, nee. Ik wou dat jongetje weer ophangen op de plaats... waar het altijd gehangen heeft voordat Mees hem eraf haalde. Nee. Maar hij blijft gewoon niet hangen. Het spookt hier. Oh, nee. Er zijn hier kwade geesten in de kip. Hallo, <laughs> Leo. Oh, ouwe, het is gezellig hier hoor. Ja. Ja. Zeg Ak, wat hadden Tozen meest aan net? Zijn ze veilig geland? Nee, ze zijn nog niet eens vertrokken. Ja. Wat is er toch mis met het universum vandaag? Alicante heeft een vertraging van drie uur wordt verzocht stand-by te blijven. Oh, dat nog. En we zitten hier al uren te wachten. En met de schiphollijn zijn we in 20 minuten weer thuis. Ze hebben gezegd dat we stand-by moeten blijven, mees. Het vliegtuig kan elk moment vertrekken. Haarscheurtjes. Mijn zoren. Waarschijnlijk hangt de motor op half zeven zetten ze die nu aan elkaar met sellotape? Vervolgens word je in zo'n vliegtuig gepropt en is het godzerende greep. Vliegen is het faliger dan autorijden. Mees goedkoop. Als jij nog één keer die kip belt, dan staan ik niet voor mezelf in. Mijn paarse stem klonk heel raar de laatste keer. Dat komt waarschijnlijk omdat hij er bloedneveus van wordt... dat jij je aan de kip vastklampt als een uitgehongerde mossel. Laat het gaan. We zijn op vakantie. Nou, vooralsnog worden we gewoon gegezeld gehouden in de wachtruimte. Pff. Zeg. Je denkt toch niet dat dit iets te maken heeft met terrorisme? Oh, wel, nee. Nou, jij was anders degene die begon over kneedbommen. en waterflesjes als Molotov cocktails. Terrorisme is aan de orde van de dag op vliegvelden. Kijk maar naar 11 september. Dat was volgens mij niet op een vliegveld. Maar wel met vliegtuigen. Oh. Ze hebben een paar van die baden gesnapt, werden. Het stikte hiervan. Ze behangen zichzelf met bommen... en kan ze niks schelen dat ze zelf ook de pep gaan. Iets met, uh, met uh, 47 maanden of zo... Of 49, daar ben ik vanaf lezen. Niet elke moslim is een terrorist. Nee, is goedkoop. Hé, hey Leo. <laughs> hoe gaat het daar? En nou is het genoeg geweest. Hier met die telefoon. Leo. Ga. Met Toos. Mees en ik gaan nu op vakantie en... Hoe bedoel je? Hoe bedoel je dat alles volgens plan verloopt? Toos, Toos, Toos. Af. Au. Blijven, Mees. Ik ben nou even aan het bellen. Ja, daar ben ik weer, Leo. Is er iets wat ik moet weten? Zo. Zo, nee, daar heeft Mees me dus niks van verteld. Ik ga even hangen. Zo, meis, goedkoop. Dus jij laat het spoken in de kip. Dat zullen we dan nog wel eens zien. Wie een kuil graaft voor een ander. Meneer? Meneer, mag ik u iets vragen? Maar natuurlijk, mevrouwtje. Ik zie dat u de beveiliging bent... Ik weet niet wat ik moet doen, maar de minister heeft ons op onze burgerplicht gewezen. Ziet u die man daar? Met die bodyciper om zijn nek die die met twee handen vasthaalt. Hoe doos je toch? Ik kan niet geloven dat je dat gedaan hebt. Ze zijn door al mijn bagage geweest. Ze hebben mijn vingerafdrukken genomen. Ze hebben me zelfs intern onderzocht. Ik hoorde iets tikken in je tas. Nou was ik glad vergeten dat jij de reiswekker ingepakt had... omdat je elke betaalde minuut van je vakantie wil benutten. Maar misschien hebben we er ook iets mee van doen, mees. Dat Leo me vertelde wat je met pa hebt uitgehaald. Oh, Ja, oh. En wie weet wat er nog meer gaat gebeuren deze vakantie... als je nu niet onmiddellijk de kip opbelt en je troepen terugvlaat. Zo! van nee. Palfrenier laat niet langer met zich zollen. Spook of geen spoken. Ik heb mijn geweer uit 4045 paraat. En mijn jongetje hangt weer aan de muur. Nou, en een goede deal. Oh, oh, oh, oh. Dat is Een nou, Het heeft niet lang mogen duren. Ach ja, het blijven zwervers, hè? <laughs> Onrustig. Die houden het nooit lang uit op één plek. <laughs> uh, se... Trouwens, wat stinkt het hier? Ook? Nou, alweer ballen uit de jus. Bolle knoflook. Kijk! Kunnoertepukkel. Dat zijn genoeg strenge knoflook om heel Italië te eten te geven. Waarom heb je dat gedaan, ook? Ok? Nou, kijk, jullie kunnen wel blijven volhouden dat jullie niks merken. Maar ik ben niet van gisteren. Ik heb de strijd aangebonden met het gespuis. Ghostbusters! Dat hoorden jullie zeker ook weer niet, hè? Mijn naam is Hars. Wat wou je doen? Je neerschieten met een tentje, knoflook? <lacht> knoflook is tegen vampieren, opa. En die kruisel. <lacht> nou, misschien kun je het proberen met wierook en wijwater. Maar... Nou, dat is tegen de duivel, volgens mij. Het is allemaal één pot, dat. En mij krijgen ze niet, hoor. Nee. Neem je niet op? Oh, dat is mees weer. Weet toch precies wat hij wil gaan zeggen. Ik heb er intussen bladmuziek van. Nou, in dat geval, doe dan nog een rondje op mijn rekening no. aan. Oh, lekker. pa. Ja, no. ja, is goed. Attentie, alsjeblieft. Vlucht HV6143 naar Alicante. Toesje, Aan boord via gate D51. Toes, het, het spijt me. Herhaling. Praat, alsjeblieft, heren me. Ik, ik zal Leo bellen om te zeggen dat ze moeten stoppen, oké? Okay? Het is je ja, garage. En laat die even los. Wanneer ben je zo'n oude zeur geworden, meis? Weet je nog, vroeger? We hadden niks. Maar toch gingen we door op uit met z'n twijtjes. Ja, ja. Parijs. Weet je nog? Oh, stokbrood en wijn. Voor iets anders hadden we geen geld. Oh, ik zie nog zo je gezicht voor me toen je voor het eerst de bruggen over de scène zag. Zo prachtig. En toen we naar de sneeuw gingen, met die ouwe lelijke eend die je van een vriend had geleend, Ach, hoe heette die ook alweer? Oh ja, van Willem. Ach, Willem, ja. Dat hij het nog gehaald heeft, hè, dat snap ik nog nooit niet. <laughs> we hebben toen samen een band verwisseld op een sneeuwvlakte op 3000 meter hoogte. Schatje, ik zei je daar vaak van je leven bezorgen. Oh, oh, oh alleen meisje. <laughs> maar uh, moest jij ik nog niet eerst even naar de kip bellen? Oh ja, oh ja, natuurlijk. Attentie, alstublieft. Passagier T goedkoop. En passagier M goedkoop. Oh, meis? Oh, dat zijn Zo wij? Zo mogelijk aan boord via gate D51. U vertraagt de vlucht. Uw bagage wordt van boord. Uh, uh, we gaan. komen eraan! Leo, nee, leo, nee, luister! Meis, nu! Onze afspraak staat nog steeds, ja. Oké. Okay. Uh, dat was Mees aan de telefoon. Ze zijn eindelijk op weg. Nou, dat is oh. ook niks te vroeg, zeg. <laughs> en Mees vroeg me ook om tegen jullie te zeggen dat we ermee op moeten houden. Hé? Maar de, de afspraak staat nog wel steeds? Ja, als hij terug is, verscheurt hij onze bonnet van deze week. Oh. Okay. Hallo. Hallo. Oh. Hé, hey. hey, zeg, wat hebben jullie dadelijk eigenlijk over? Nou. Nou, uh, het is dus eigenlijk zo. Ontstaan. Nou, jongen, even de zaken nu. Nou, uh, Mees had beloofd dat hij onze bonnen zou verscheuren... als we jou deze week een beetje zouden pesten. Ja, om, omdat jij tegen hem gezicht had dat hij spoken zag, hè, Leo? Hij vond dat hier maar eens flink moest gaan spoken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. ja. En, en hebben, hebben jullie dat allemaal? Ja, ja. Maar, maar die, die spinnen dan in die doos houden. Ja, onder de trap. Dat was nep, dat komt allemaal uit de veespink, en dat alles de hele tijd op een andere plek speelt. Ja, dat deed dan de alie, ja. en, en ik liet het waaien met mijn fluitje En mijn huilende zigeunerjongetje dan. Ja, ja dat, dat blijft een raadsel, Ak. Die meest goedkoop. Nou, ik zal hem als hij terug is dan. Ze zijn net opgestegen als het goed is. Ja, maar ze komen vanzelf ook weer naar beneden. En dan zal ik. En ja, wat zei je, wat zei je, wat wil je dan doen nou? Nou, Ali. Ik heb wel een ideetje. Oh. Oh. Maar daar heb ik jullie hulp bij nodig. Nou, ik geloof niet dat daar nou, nog twee zijn. Vanzelfsprekend nee. zal ik in ruil daarvoor jullie bon van de volgende week verscheuren. Oh, leuk. Dat is een geweldig zaak! Toen geef mij er nog een geintje te vinden. Oh, Lekker! Leuk! <laughs> zal Akki's wraak net zo zoet zijn als de sangria aan de Costa del Sol? En hoe bitter zal de thuiskomst zijn van Toos en Mees? Alleen de kip clientele spint bij deze spookaffaire. Op kosten van de kip, dat wel natuurlijk. Volgende week is er weer een aflevering van Citroentje met Suiker. Hallo, onze afleveringen zijn nogmaals te beluisteren via citroentjemetsuiker.kro.nl Of de podcast, jongen. <laughs> ja, hij wel.